Duur. Clemens Peters met het NWS Journaal. De Partij voor de Dieren wil een minister van Klimaat en Biodiversiteit en een verbod op wegwerpplastic. En ook moet de luchtvaart krimpen tot maximaal 300.000 vluchten per jaar. In het verkiezingsprogramma staat ook weer dat er een einde moet komen aan de bio-industrie en dat dieren niet langer als aan mensen ondergeschikte dingen mogen worden beschouwd. De Partij ziet de coronacrisis als een kans om niet terug te keren naar het oude abnormaal. De politie in Italië heeft een leider van de maffiaclan Drangheta opgepakt. Domenico Bellocco had zich verstopt op een boerderij in de zuidelijke regio Calabria. De 44-jarige Bellocco werd sinds vorig jaar gezocht voor onder meer drugshandel. De Drangheta is een van de machtigste criminele bendes ter wereld en handelt voornamelijk in drugs zoals cocaïne. Een man die drie maanden geleden in de Iraanse hoofdstad Teheran werd geliquideerd, was de tweede man van Al-Qaeda. Dat bevestigen vier Amerikaanse inlichtingendiensten-functionarissen aan de New York Times. Masri wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de aanslagen op Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania in 1998. Daarbij kwamen toen 224 mensen om het leven. De Amerikaanse president Trump heeft gezegd dat zijn regering niet tot een lockdown zal besluiten. Volgens hem is dat niet nodig en is het middel erger dan de kwaal. Trump verwacht dat er in april voor alle Amerikanen een vaccin is. Hij zei er niet bij waaruit die bewering op baseert. In Peru wordt sinds maandag geprotesteerd tegen het afzetten van de president, Martin Vizcarra. Op enkele plekken kwamen tot botsingen tussen betogers en politie. Daarbij zouden elf mensen gewond zijn geraakt. De partijloze president, Martin Vizcarra, werd door het parlement afgezet... nadat hij was beschuldigd van het aannemen van steekpenningen. En vandaag komt Sinterklaas aan in Nederland... voor de viering van zijn verjaardag. Maar waar de goede heiligman voet aan wal zet is nog volstrekt onduidelijk. De landelijke intocht is vanwege corona zonder publiek. En daarom is de stad waar de stoomboot aanlegt... niet van tevoren bekendgemaakt. Het weer. Overdag eerst bewolkt en vrijwel droog. Smiddags in het zuiden en midden van het land zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Morning. That's my man. man Hey